De winsten van verzekeraars zijn opgelopen doordat de prijzen van geneesmiddelen sterk zijn gedaald. De patenten op veel geneesmiddelen zijn de laatste tijd verlopen. Voor dure merkmedicijnen komen daardoor goedkopere middelen in de plaats. Premier Rutte en minister Hennis hebben een verrassingsbezoek gebracht aan de antipiratenmissie in de Golf van Aden bij Somalië. Ze waren op volle zee aan boord van het vergat De Ruiter. Volgens hen levert de missie Nederland voordeel op omdat veel schepen de haven van Rotterdam als bestemming hebben.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 Bij de Gelderse plaats Vorden heeft een bosbrand gewoed. Door de droogte van de afgelopen tijd greep het vuur snel om zich heen. Een gebied van 2500 vierkante meter is afgebrand. De brandweer zette 16 bluswagens in om de brand te bestrijden. In de Eredivisie heeft PSV een moeizame overwinning geboekt bij hekkensluiter Willem II. De Eindhovenaren wonnen met 3-1, maar een kwartier voor tijd stond er nog 1-1. PSV staat nu in punten gelijk met koploper Ajax, dat morgen thuis tegen Heracles speelt. Ook Vitesse kwam in punten gelijk met Ajax. Het team van Fred Rutte won met 3-0 van NAC... en behaalde zijn zevende zege op rij. Verder werd FC Twente Roda JC 2-0... en eindigde Pek RKC Waalwijk in 1-1. Dan nog het weer. Het wordt helder. En vannacht wordt het 0 tot min 3. Morgen zonnig, weinig wind en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Hoe liet minister Hennis van Defensie zich vandaag filmen en fotograferen? 1. In camouflageuniform poserend voor een tank. 2. Met Ovenielaarzen koket op haar ministersbureau. 3. Met zonnebril op het hoofd op piratenmissie in de Golf van Aden. 4. In Donsen slaapzak met mariniers in een sneeuwhol. Het goede antwoord kunt u sturen naar oog.nos.nl Welkom bij deze zaterdagaflevering van Het Oog... over de euro, theaterliederen, tweedehands mp3'tjes en goede zeden. Hebben we Cyprus net gehad en begint het weer te rommelen in Portugal. Het Constitutionele Hof noemt de bezuinigingen van premier Coelho... in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dus is er crisisfeer in Lissabon. Een tweedehands boek kopen is heel normaal... maar mag je muziekbestanden die je van internet hebt gehaald ook doorverkopen? Onze voorouders in de Gouden Eeuw waren dol op roddel en achterklap. Vooral als het ging om hoerig gedrag van hoge dames en heren uit Den Haag. Marie-Charlotte Le Bailly schreef er een boek over: Een Haagse affaire, De verloren eer van Sophia van Noordwijk. En ik spreek straks met haar. De lenteserie van Martin Melchers begint te werken. Een heerlijk zonnetje vandaag, hoewel nog wat koud. Wat merkte Martin van de effecten in het dierenrijk? En omdat morgen de Annie M. G. Schmidprijs prijs voor het beste theaterlied wordt uitgereikt... vroegen we theatercriticus Jacques Tancona de muziek in het oog uit te kiezen. Dat allemaal straks en nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 6 april. Cybercriminelen maken de borst maar nat. Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek... naar de cyberaanval die de grote banken trof. Maar of ze de daders zullen vinden... Ja, daar durf ik op dit moment natuurlijk geen enkele uitspraak over te doen... maar daar is wel ook alles op gericht nu, want we zitten er echt bovenop. Bij ING worden ze er schrikkenurig van. Vannacht lag de bank opnieuw onder vuur. Dat betekent dat onze klanten soms wel in kunnen loggen, soms niet. En we doen er nu alles aan om dat in de komende uren weer stabiel te krijgen. Maar de, krant, de klant lijkt er helemaal niet wakker van te liggen. Ja, nog eigenlijk niet. Nee, nee. Er zijn wel meer dingen die moeten werken en die het niet doen. De treinen doen het ook niet. Dus, uh, ja, dat zal wel vaker gebeuren. Desondanks wil de Consumentenbond dat de banken met een schaderegeling komen. De goede voorbeelden zijn er al. In de energiesector geldt al een vergelijkbare regeling. Maar je zou zo'n regeling ook voor, de, voor het betaalsysteem... op een vergelijkbare manier kunnen inrichten. Bij ING denken ze dat niemand gebruik hoeft te maken van de regeling. Want de volgende aanval weten ze te weerstaan. Ja, ik denk dat wij uh, weer wat geleerd hebben en ze nog beter aan kunnen in de toekomst. oud President Nelson Mandela van Zuid-Afrika is uit het ziekenhuis ontslagen, vrijwel genezen van een longontsteking. Maar dat betekent niet dat het goed met hem gaat, zegt een CNN-correspondent. Many of his family and his friends and people who have seen him in recent years have said that he's got very quiet. He sleeps a lot. He doesn't talk a lot. And many people have suggested that he's retreated within to himself. Hoe dan ook de gewone Zuid-Afrikaan in de straat is blij met het nieuws. It reminds me of the day he was released in best. In Den Haag hebben werknemers in de thuiszorg gedemonstreerd tegen de bezuinigingen. Handen thuis retten. Rutte! Handen thuis, Rutte! Het kabinet wil 1 miljard op de thuiszorg bezuinigen. En dat pikt vakbeweging FNV niet. En ik kan jullie namens 1,2 miljoen FNV-leden zeggen... wij staan achter jullie. Ton Heerts was dat. Oudere Partij 50 Plus doet het goed in de peilingen. Maar de partij moet niet te snel groeien. Dat zei partijleider Henk Krol op zijn ledenvergadering. We zitten in de kleuterfase. Die zijn we nog niet ontgroeid. En de komende jaren moeten we op een gezonde manier naar de volwassenheid toe. Dat Henkel gelijk heeft bewezen de leden onmiddellijk. De spanning was soms om te snijden. U stoort zich een beetje aan de orde? Ja. Ja, kijk, we zijn natuurlijk een beginnende partij. Ja, er zijn enkele mensen waarvan ik denk, kan een toontje lager? Maandag bezoekt de Russische president Vladimir Poetin Nederland. Voor Amnesty International reden om een prikkelend tv spotje uit te zenden. Hier volgt een dringend verzoek. Op maandag 8 april brengt Russische president Poetin een bezoek aan Amsterdam. Dit bezoek heeft een vriendschappelijke karakter. Wij verzoeken daarom iedereen om de volgende onderwerpen... in de directe omgeving van de heer Poetin te vermijden. Seksuele geaardheid. Anders dan heteroseksueel. Kritische journalistiek. Onafhankelijke rechtspraak. Het recht op demonstratie. En punkbeentjes. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En morgen wordt de prijs voor het beste theaterlied... theaterlied van 2012 uitgereikt. De Annie M. G. Schmidprijs. Hier bij ons in de studio, theatercriticus Jacques Tancona. Goedenavond. Goedenavond. U uh, heeft ons beloofd vanavond... Vier... U gaat u zeggen? Nee, je... toch? Jacques, hè? Ja. Jacques. Als dat mag, Max. Dan doe ik dat, Jacques. Uh, je hebt beloofd uh, vier prachtige theaterliedjes voor ons uit te kiezen. Uh, was het een moeilijke opdracht? Ja, natuurlijk. Uit de honderden de liedjes die je hebt gehoord. En uh, ik was er al ver voor 1991 bij toen was de eerste keer de uitreiking van de ANIMG Speedprijs. Dat is een initiatief geweest van het Amsterdamse Kleinkunstfestival... onder leiding van Evert de Vries. Hij is er nog steeds in de laatste jaren als directeur. Ze hebben het wat moeilijker, ze hebben sponsors nodig... en verder is wat subsidie weggevallen. En die uitreiking van die prijs, elk jaar... meestal gepresenteerd door uh, Hans van Willigenburger, dit jaar nou. Is er een jonge, nieuwe presentator? Ook leuk, ook leuk. Uh, en morgen is het weer zover in Amsterdam. Wie hebben gewonnen sinds 1991? Sinds 1991, nou dan zou ik er twintig op moeten noemen. Ik weet dus dat het begonnen is met uh, Koos Mijn, dat zijn Harry Jekkers. Uh, met het stuk uh, Terug bij Af. Jan Boerstel kwam daarna, Martin ja. van Dijk. Uh, in 1993 was dat het eerste de jaar dat hij jaren... niet, uit, niet uitgereikt is. De laatste jaren we hebben we zoveel mooie mensen gezien. Spinvis, Arian, Kees Storm, Mauten van Roosendal, Wende Snijders, Lennet van Dongen. even noem, noem maar op. We beginnen, van muziek althans, met de winnaar van 2010. Uh, ja. Dat dus is Lente heet. Ja, en eh, het wonderlijke is natuurlijk dat ik Brigitte deze week gezien heb... in de volgepakte drie keer Groninger Stad Schouwburg... met een bonboniere tour. Ze gaat langs de theaters op dit moment. En dan zoekt ze echt de klassieke oude Schouwburgers... zoals Leiden en Haarlem en Groningen uiteraard op. En in dat programma zit ook het stuk... Lente. En waar gaat het over, de uh, lente? Maar... Zeg maar, nou ja, het gaat over jeugd, over mensen en vooral... Ik zoek steeds naar stukken met inhoud. En daar kom ik nog later op terug... naar analogie van een uitspraak van Eva de Vries. Als ze smiddags thuiskomt in de truilerige regen En ze laat haar fiets gewoon maar vallen in de hek Ze smijt haar boeken in een hoek, een schok tegen. Dan weet ik al genoeg, maar ik kijk wel uit met wat ik zeg Hij heeft het uitgemaakt, ik heb het aan zien komen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 En zoveel nieuwe liefdes voor je aan. Ja, de eerste Merel die fluit, de knoppen die uitkomen. Nou ja, het is dit jaar nog allemaal niet gebleken in de lente. Maar dat komt vast nog wel. Brigitte Kaandorp was dat met Lente. Ze won met dit liedje van haar en Theo Nijland. Het uh, Danny M. Schmidprijs in 2010. Het constitutionele hof in Portugal heeft ruim 30 aan bezuinigingen van tafel geveegd. Het is een strijd met het gelijkheidsbeginsel om bijvoorbeeld alleen op ambtenaren te bezuinigen, vindt het hof. En die uitspraak brengt de regering van het land in grote moeilijkheden. Het kabinet van de centrumrechtse premier Coelho kwam vandaag in spoedzitting bijeen. En José da Silva is in Portugal. Goedenavond. Ja, er was eerst een spoedzetting van het kabinet... en daarna een spoedbijeenkomst tussen de premier en de president van het land. En is daar nog wat uitgekomen? Ja, er is het een en ander uitgekomen. Eerst nog even over het spoedoverleg van de regering. De regeringsvoerdvoerder heeft hard uitgehaald naar het grondwettelijk hof uh, vanavond. Zij zei dat uh, ja, het besluit van het hof een dreun is in de geloofwaardigheid van het land. En dat door het uitspraak van het hof het land in de problemen wo uh, wordt gebracht. Uiteraard is daarna um, uh, de premier langsgegaan bij de president. Naar zo'n hard besluit. En er werd hier veel gespeculeerd over ja, een mogelijk aftreden van de regerings centrumrechtse regering van uh, Passos Coelho. Dat is blijkbaar niet gebeurd... ...want uh, er is een perscommunicatie naar buiten gekomen... ...van de president Cavaco Silva... ...waarin staat dat wat hem betreft de regering door kan gaan. Nou is het laatste nieuws dat de premier... ...morgenmiddag om half zeven uh, Portugese tijd... ...zelf met een, uh, um, een verklaring naar buiten zal komen. Het is heel spannend... Ja, want waar, waar moet het kabinet dan op bezuinigen? Ze hebben natuurlijk Brussel allerlei beloften gedaan... en van het uh, Hof mag er nu van alles niet meer... Nou, het is bijna niet mogelijk om meer te gaan bezuinigen in Portugal. Dat, loopt, dat roept iedereen links en rechts. Zelfs de regeringspartijen roepen dat. Wat kunnen we nog meer bezuinigen? De ambtenaren salarissen zijn flink omlaag gegaan. Uitkeringen zijn flink omlaag gegaan. Tienduizend ambtenaren op straat en, en docenten en, en leraren uh, op straat. Dus waar moeten we nog meer uh, bezuinigen in dit land? Ze hebben duidelijk aangegeven dat er geen plan B is. Dus er niet meer bezuinigd kan worden of nauwelijks meer bezuinigd kan worden. De belastingen kunnen ook niet meer omhoog gaan. Dus ze zitten met een enorm probleem. En volgende week vindt er een vergadering plaats in Dublin in Ierland van de ministers van Financiën. En daar zou eigenlijk uh, uh, ja, een akkoord komen voor wat er laatst is afgesproken met de trojka toen die hier in Portugal waren. Namelijk dat Portugal meer tijd zou krijgen tot 2015 om het 3% norm te halen. Nou, dat is er nu al van tafel. Dus uh, Portugal of de regering zit met een enorm probleem. En wat kan Europa dan weer doen? Nou ja, er wordt gespeculeerd over het feit dat de regering inderdaad niet gaat vallen. Nou, wat kunnen ze dan doen? Wat ze kunnen doen is natuurlijk met de trojka en met Europa weer om de tafel gaan zitten. En, en, en gaan vragen om een tweede noodhulpplan bijvoorbeeld, of meer tijd nog. Dat zou eventueel wel kunnen. Maar ja, daar zit eigenlijk niemand in Europa op te wachten. Want we hebben net het drama Cyprus gehad. En uh, natuurlijk daarvoor, uh, Griekenland is ook nog steeds niet opgelost. En, en Italië-problemen, Spanje-problemen. Niemand zit te wachten op, op een Portugal op dit moment... die weer de eurocrisis helemaal kan aanvlakkeren. Maar die kans is groot dat dat weer gaat gebeuren. Ik kom zo bij je terug, uh, José. Maar aan de telefoon is ook Ben Weijers. Hij woont al 26 jaar in Portugal... en heeft een bed-and-breakfast buiten de stad... Sintra. Um, hoe penibel is de situatie voor de Portugezen eigenlijk, meneer Weijers? Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, in dit land van grote tegenstellingen zijn er mensen die van een minimumsalaris van 485 euro rond moeten komen... of van een bijstandsuitkering van 220 euro. Maar er zijn ook heel veel ambtenaren en semi-ambtenaren die nog steeds tonnen verdienen. Dus de, de gewone man, uh, daar is het krap voor, maar in de bovenkant nog niet, nog niet zo erg gesneden. U woont in uh, een van de welvarender streken van het land, in de buurt van uh, hoofdstad Lissabon. Ja. Wat, wat merk je daar van de crisis? Nou ja, wat je daar van de mer crisis merkt hier in Lissabon, in Cascais, is dat er steeds meer uh, winkels, restaurants uh, sluiten. Uh, het straatbeeld verandert, het wordt uh, nageestiger, het wordt droeviger. En ook zaken die niet zomaar een jaar of twee jaar bestaan hebben. Maar ook zaken met een reputatie die na dertig of veertig jaar nu zeggen van... we kunnen die niet meer verhouden. De regering was van plan totdat het hof ingreep uh, te bezuinigen... op bijvoorbeeld de ambtenaren salarissen. Uh, hoe hoog zijn die eigenlijk? Wat verdient de gemiddelde Portugees? Ja, de gemiddelde Portugees, dat is moeilijk te zeggen... want die dat varieert van, zoals ik al zei, van 4,85 ja. per maand... Tot... Nou, de gewone man. Nou, de gewone man. Ik denk dat die Duits... De daar... José... Nou ja, de gewone man in Portugal, ja, nou ja, zoals Ben al een beetje aangaf, het minimumsalaris in Portugal is, als ik me niet vergis, 485 euro. En nee. uh, uh, wat, wat verdient een, uh, iemand van de middelklasse in Portugal? Nou, uh, ik waag me een beetje op uh, glad ijs, maar ik denk iets tussen de 700 en 1000 euro per maand. Dat is niks, want het levensniveau, het levensstandaard in Portugal is nou niet bepaald laag. Dat is niet veel, meneer Weijers? Nee, inderdaad. Maar ja, meestal is het zo dat zowel man als vrouw werken, dus dan, is het dan al, wordt het dan al verdubbeld. Mm -hmm. Maar er gaan ook heel veel kosten vanaf, want de scholen moeten betaald worden, opvang moet betaald worden. Uh, ja, dus zoals José al zegt, het is en, de, en de levensstand, is hier wel weliswaar goedkoper dan in Nederland, maar niet in verhouding tot de salarissen die verdiend worden. Ja, want als je zo'n 400, 500 euro salaris, hoe, hoeveel zijn huren bijvoorbeeld? Wat zijn mensen kwijt? Ja, je moet er zeker rekenen op 500, 600 euro per maand. Dat is dus meer dan mensen verdienen soms? Ja. Ja, nou ja, gaat één maand te laat gaat sowieso een huur op. En hoe is het met werkloosheid, met de werk jeugdwerkloosheid zoals in Spanje? Ja, die is hoog. Veel veel mensen vertrekken ook. Er is hier een, een, niet alleen een brain drain, maar ook. Uh, laatst zag ik op de tv dat er ontzettend veel verplegers. die vertrekken naar Engeland toe en die zijn daar hoog gewaardeerd. En hier kunnen ze niet aan de waan komen. Hm. Nou, de economie in Portugal is gewoon helemaal ingestort. Uh, daar, daar, dat is ook een feit uh, dat uh, belangrijk is om, om te zeggen. Want kijk, als de economie uh, het goed zou doen, dan zou, het wel, uh, dan zou Portugal vanzelf uit de crisis groeien. Maar omdat die economie ingestort is, ja, dan hopen de problemen zich alsmaar op. Hmm. Meneer Wijs, kijk, hier, hier in Nederland, in de noordelijke Europese landen... is de stemming toch een beetje van... ja, ze hebben het naar, naar gemaakt, die olijflanden. Uh, de, de, ze hebben geld over de balk gesmeten. De, er zal moeten worden bezuinigd, anders komt de euro in gevaar. Maar hoe is de perceptie daar... Ja, dat is moeilijk te zeggen, want ik, ik denk dat... Uh, ik woon in, in een dorp en ik denk dat de mensen hier in de buurt... eigenlijk helemaal geen benul hebben van wat er aan de hand is. Die, le die lezen wel kranten en die kijken wel naar tv... maar die snappen er helemaal niets van. Kijk, je moet begrijpen dat dit land, toen het in de, in, in de EG kwam... in 87, een eenvoudig en arm land was. En in die 25 jaar sindsdien... zijn ontzettend veel subsidiegelden naar Portugal gesluist. En die zijn op een hele slechte manier gebruikt. Die zijn niet gebruikt om te investeren in de verhoging van de productie... maar die zijn, die zijn gebruikt voor... voor, voor autowegen van nergens, na nergens. En voor hele grote medelomane projecten. En uh, nu wordt daar, wij hebben dat als buitenlanders, hebben dat aanzien komen. We zeiden van nou die gigantische groei tussen haakjes die hier toen plaatsvond afgelopen 25 jaar. Daar, daar hangt een prijskaartje aan. En vroeger of later moet dat betaald worden. En wat, wat de banken hier deden was ook eenvoudige mensen allemaal kredieten aansmeren. Zodat nu een heleboel Portugezen zitten tot aan hun net, net, net in de schulden. En weten niet dat ze het af moeten lossen. Mensen moeten hun huis teruggeven de bank, omdat ze de hypotheek niet kunnen betalen, kunnen de persoonlijke lening niet meer betalen. Dat is allemaal heel, heel, heel tragisch. Hmm. Het gelukzinnige is dat we weten gewoon dat Portugal hoe, hoe Portugal in het probleem is gekomen. Ben heeft dat een beetje geschetst zo, zojuist. Maar Portugal leek, leek wel de goede leerling van de klas, van de Europese klas. Zeker nadat ze die, dat eerste noodplan kregen. Uh, ze hebben zich aan alles gehouden. Ja, en nu door dit besluit van het grondwettelijk hof zijn ze terug bij af. En dat is heel cru natuurlijk. Hmm. José, je noemde al uh, de, de landen die we net achter de rug hebben. Een Cyprus, een Griekenland, Slovenië komt er nog aan geloof ik. Kan Portugal nu weer de euro doen wankelen. Ja, nou, alles kan de euro doen wankelen, blijkbaar. Zelfs het hele kleine Cyprus, wat heel weinig voorstel in de economie van de, van de eurolanden, uh, heeft de euro laten wankelen onlangs. Dus alles is mogelijk op dit moment in Europa. In Portugal, nogmaals, zoals ik uh, zojuist zei, leek, het leek allemaal de goede kant uit te gaan. Ze hielden zich helemaal aan de afspraken. Ze kregen schouderklopjes van Merkel op, uh, op de bijeenkomsten in Europa: van oh, wat doen jullie niet goed in Portugal? En nu, opeens, door zoiets als het grondwettelijk hof, is. Nou ja, ze moeten weer opnieuw beginnen, als het ware. En het is maar even afwachten of het met deze regering is morgen. Want als er een regeringscrisis komt, komt in Portugal, ja, dan heb je de pop aan het dansen. Dan heb je weer de eurocrisis helemaal terug in Europa. Verslag uit Somber Portugal van José da Silva en Ben Weijers. Dank jullie wel, allebei. Nou, dan maar iets vrolijkers. Theatermuziek bijvoorbeeld. Theater. Ja, laat het dat eens doen. En liederen met inhoud, heb je ons ja. uh, beloofd, Jacques. Wie, wie zijn eigenlijk uh, genomineerd voor de Annie MG Schmidt Schmit-prijs dit jaar? Uh, daar kan ik geen antwoord op geven. En wel, omdat er niemand genomineerd is. Hoe werkt dat dan? Dat hebben ze uh, sinds jaren al besloten. Jongens, dat moeten we niet doen. Dan krijgen we vervelende en boze en teleurgestelde mensen... De jury onder het voorzitterschap van Jacques Kleuters ja, ja. maakt bekend wie gekozen is, of liever gezegd wat gekozen is. Er waren 70 à 80, nou misschien wel 90 inzendingen elk jaar. Iedereen wil graag meedoen. Uh, componisten en auteurs zenden zelf in, maar even de Vries en het festival die willen heel graag gezegd hebben dat het gaat niet om de uitvoerende, het gaat om het lied. de inhoud, om het lied, de dus tekst. om de componist, om de tekstschrijver en dan tenslotte om degene die het lied brengt. Maar ja, als ook. Daar zit ik zelf ook mee. Je kunt moeilijk zeggen van uh, die en die en die en die hebben allemaal het niet gewonnen. Het hangt altijd aan de uitvoerende. Ik begreep dat journalisten en theatercritici ook een voordracht mochten doen. Ja, ik heb ook een voordracht gedaan. Welke? Uh, ik heb voorgedragen, de halve wereld is van ons, van... Pieter Derks, dat heb ik gehoord in het programma Van Nature. En Pieter Derks is uh, een jonge cabaretier, hoewel jong, jong, die 28. vaak in de wereld draait door is. Hij zit altijd in de wereld draait door. Hij heeft ook uh, zo'n programma waarin hij uh, improviseert met uh, thema's... met uh, andere leuke mensen, Sarah Kroos en noem maar op. En hij is natuurlijk alweer de derde generatie na Joep van het Hekken en noem ze maar allemaal op. Jong, 28 jaar. Ik vond het een leuk programma en een prachtig lied. En wat is er mooi, ook inhoudelijk mooi, aan de halve wereld? Ja...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 van ja, Zo kun je het ook zien, dat de niet-brutale ook de halve wereld hebben. Jacques. Dat is wat mij zo trof in dit lied. Ja, ja goed hoor van de Pieter Dex. Ja. Het was trouwens een uh, live-opname uit Met het Oog op Morgen. Want Pieter Dex komt niet alleen over de vloer bij de wereldrijd door... maar was ook hier, namelijk op 6 januari. We praten straks door over... Theatermuziek met Jacques D'Ancona. Maar eerst gaan we naar de internetwereld... die de afgelopen weken rijkhalsend heeft uitgekeken... naar een uitspraak van de rechter in Amerika... over de verkoop van tweedehands mp3'tjes. Muziekfragmenten, zeg maar. Bernd Hugenholz is directeur van het Instituut voor Informatierecht... aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dank Voor wie het niet weet, wat zijn tweedehands mp3'tjes? Um. Ja, die bestaan eigenlijk nog niet echt in Nederland... want uh, die handel in tweedehands MP3'tjes, die kennen we nog niet. Nou, wat zijn MP3'tjes dan? MP3'tjes zijn muziekbestanden die in een bepaald format zijn opgeslagen. Die Amerikaanse zaak ging volgens mij niet alleen om MP3'tjes... maar uh, vooral ook om uh, muziek die van uh, iTunes uh, afkomstig was... en door uh, iTunes-gebruikers uh, te koop werd aangeboden... nadat ze die muziek niet meer nodig hadden. Een Amerikaans bedrijf, uh, Redigi, of Redigi, ik weet niet precies hoe je het moet uitspreken, uh, zag, dan ziet daar een businessmodel in om uh, tweedehands uh, iTunes uh, bestanden uh, te koop aan te bieden namens die uh, eigenaren zeg maar, van die bestanden. En uh, de vraag was natuurlijk, mag dat zonder toestemming van dat de auteursrechten? De, de, de, de Amerikaanse rechter heeft gezegd, dat mag niet. Uh, het doorverkopen van digitale muziekbestanden... ook al zijn het legale bestanden... mag niet zonder de toestemming van de auteursrechthebbende... in dit geval de platenmaatschappijen. En dat is natuurlijk een, uh, een interessante uitspraak... want als je dat vergelijkt met uh, de analoge wereld voor het internet... het doorverkopen van een uh, cd... die je legaal gekocht hebt in een winkel, dat mag wel. Doorverkopen van boeken, dat is al jarenlang, al eeuwenlang... een uh, erkende activiteiten, legale activiteiten. Tweedehands boekhandels mogen, maar tweedehands digitale muziek mag dus niet. Wat, wat vindt de rechter dan het verschil in Amerika? De Amerikaanse rechter ziet een aantal verschillen. En een belangrijk verschil is het feit dat je bij de doorverkoop van digitale bestanden... niet te maken hebt met hetzelfde exemplaar. Een cd die ik koop in de muziekhandel... Uh, is gebonden aan een bepaald exemplaar. En dat exemplaar verkoop ik dan door. En dat mag. Uh, in dit geval zegt de rechter... Uh, er is eigenlijk geen sprake van het doorverkopen van een exemplaar. Er is sprake van het maken van een nieuwe kopie. Je kunt niet een digitaal bestand losweken van zijn dragen... aan iemand geven, zoals in de, in de analoge wereld wel zo was. Dat is het, uh, het juridische verhaal. Het juridische verhaal is, het is eigenlijk een nieuwe kopie. Dus geldt de regel van... De vrije doorverkoop, dat heet in het Engels first sale doctrine. In het Nederlands noemen we het de uitputtingsleer. Die geldt niet in die digitale omgeving. Wie heeft het proces aangespannen? Een, een Amerikaanse platenmaatschappij. Dat Ik zat er wel op. in? Ja, die zagen dit niet zitten, want die zagen daarmee hun eigen markt ondergraven worden. De bedoeling van de platenmaatschappij is natuurlijk dat iedere gebruiker betaalt voor een download... en niet dat er een soort tweedehands markt ontstaat buiten het bereik van de auteursrechthebbenden. Uh, we hadden het nu over de juridische kant... maar er is dus ook een economische kant aan deze zaak. Ja, die, er spelen natuurlijk economische factoren dwars doorheen. Um, het is denk ik ook iets te makkelijk om te zeggen... Uh, het doorverkopen van uh, digitale bestanden moet kunnen... want uh, vroeger mochten we cd's ook doorverkopen en boeken. Um, afgezien van de juridische complicaties... is het natuurlijk uh, zo dat een, een digitaal bestand... Anders dan een analoog exemplaar niet slijt. Eigenlijk koop je als tweedehandskoper precies hetzelfde. En daarmee concurreer je wel volledig op de eerstehandsmarkt. Dus er zit economisch. is het, een, is het vind ik, het een, toch een iets Wie andere heeft situatie. Wat vindt u? Aha, dat moet je eigenlijk nooit aan een jurist vragen. Maar, eh, juridisch gezien heeft, denk ik, de plaatsenmaatschappij gelijk. Maar het is wel een Amerikaanse uitspraak. We hebben in Nederland hier nog geen uitspraken over. En ik moet een, een nog een, een, een kleine aantekening maken. We hebben een uitspraak van het Europese Hof van Justitie... van ongeveer tien maanden geleden... die hier een beetje op lijkt en die wijst de andere kant op. Die wat gaat, hebben die gezegd? Dat is de, het justsoft arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg. En daarin is gezegd, kort samengevat... dat het doorverkopen van digitale softwarebestanden weer wel mag. Eigenlijk hetzelfde businessmodel als Redigi. Een Duits bedrijf, UsedSoft koopt uh, uh, overtollige software in... bij bedrijven die die niet meer gebruiken... of uh, die minder uh, werknemers hebben dan de licenties waar ze voor ze betaald hebben. Die verkopen ze door. Zij zeggen dat mag, want dat, is, dat valt onder die uitputtingsleer. Uh, Oracle zei dat mag niet, want uh, daarmee ondergaaf je mijn, uh, mijn inkomsten... En tot verbazing van velen, inclusief mijzelf... heeft uh, het Europees Hof gezegd... voor software mag dit wel. Dus daaruit blijkt wel dat er ook uh, in Europa... veel discussie is hierover. En het is nog maar de vraag... of uh, in, uh, in Nederland... Uh, Redigi ook aan het kortste eind zou trekken... als, als nou, het in Nederland wel Wat ze moeten doen? Ophouden in Amerika en in Europa misschien? Nou, daar is inderdaad uh, wel sprake van. Er is met heel veel belangstelling in Amerika gekeken... naar die, naar die uh, Europese uitspraak. Maar... Uh, we weten het pas als een Nederlandse rechter het zegt. Als ik nu op de stoel van de rechter zou gaan zitten... dan zou ik toch die Amerikaanse rechter volgen. Want ik vind toch dat de argumenten, zowel juridisch als economisch... om die uitputtingsleer zomaar te vertalen naar de... Digitale doorverkopen, die vind ik toch niet zo heel erg sterk. Maar ja, hoe moet je. Het is verwarrend, natuurlijk. Want hoe moet je verschil maken tussen software en muziekbestanden? En het lijkt me toch eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde? Het is ook verwarrend en het is ook een beetje raar. Dat heeft trouwens die Europese rechter ook gezegd: dat het voor software misschien wel weer anders is dan voor andere vormen van werken. Dat is een beetje raar. Maar um, als, ik, uh, als ik het. Uh, als ik nu zou moeten voorspellen wat een Nederlandse rechter zou doen... zou ik denken, die, die doet hetzelfde als die Amerikaanse, Amerikaanse rechter. rechter. Ja, Want de, nogmaals, de regel is, je mag wel doorverkopen... maar dan gaat het om exemplaren. En dat doe je hier niet. Je, maakt, je creëert hier een nieuw exemplaar op een nieuw computer van de gebruiker. Tegelijkertijd moet er bij de oorspronkelijke eigenaar moet er gewist worden. Dat hoort ook nog bij het verhaal. Het is ook heel ingewikkeld hoor, wat Redigi doet. Ze, ze, ze planten eigenlijk software op jouw computer... om er zeker van te zijn dat je muziek ook echt kwijt bent. Dat, dat je die echt verkoopt. En dat dat ook, zelf is. En ook dat, die, dat je hem zelf niet meer hebt. Dus er wordt ook echt meegekeken... in je computer. Ik vind het eerlijk gezegd... ook een beetje griezelig. En je moet dan ook... Uh, zeker ervan zijn dat er niet ergens anders... nog een, nog een kopietje van ligt. Want uh, dat moet allemaal weg. En pas dat mag je doorverkopen. Ik weet ook niet eerlijk gezegd of dat nou heel handig is. Uh, zeker niet in een wereld... waarin we nu gaandeweg zijn... aan het belanden zijn van streaming als we straks allemaal aan Spotify zitten. En ja, Zit ik al. Ik ook. En wie, wie, wie niet? Uh, waarom zou je dan eigenlijk nog gaan ver, uh, digitale downloads gaan doorverkopen? Ik, uh, ik zie daar, eerlijk gezegd, ook niet zo'n hele grote toekomst voor. Voorlopig heeft Capital Records het uh, gewonnen van... Hoe heet het maatschappijtje? Ja. U kunt het gelukkig ook niet uitspreken. Ja, ik denk dat het re is. Het zal iets van redistribution in, in de digitale omgeving zijn. En ]zoals. verwacht u dat deze zaak Kona. in Nederland gaat, sp gaat spelen? Ik denk dat we in Nederland dit ook gaan krijgen. En misschien wel op een heel ander front. Want uh, dat, dat vind ik zelf een, een heel interessant aspect uh, van dit doorverkoop. Deze discussie speelt ook uh, in de sfeer van de boeken. E-books e e ja. e zijn natuurlijk uh, heel populair aan het worden. En wat zie je? bibliotheken overal in Nederland gaan e-books uitlenen. Mogen ze dat doen? Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Bibliotheken mogen nu wel boeken uitlenen zonder toestemming. Ze moeten daar overigens wel een vergoeding voor betalen aan de rechthebbenden. Mogen ze ook e-books inkopen en die gewoon gaan uitlenen digitaal? Dat is precies dezelfde vraag. En ik, denk, ik zie nog wel aankomen dat we daar een proefprocedure over krijgen in Nederland. Ik zie hier een taak voor de rechter, inderdaad. Een mooi nieuw terrein om zich op te werpen. Dank u wel voor deze toelichting. Bernd van de Universiteit van Amsterdam. Jacques Dancona. Um, ja, bij theaterliederen, dat is natuurlijk een wat hybride fenomeen... Hè, waarbij je ja, altijd denkt ja. van... gaat het nou vooral om de, de rol van het liedje in een musical, in een theatervoorstelling? Gaat het om het liedje zelf? Je denkt heel gauw bij de Annie M.G. Schmidt prijs aan Cabaret. Maar er is natuurlijk ook musical, is ook een theaterlied. En ik moet je zeggen, er zijn heel weinig musicals die gelauwerd zijn... Uh, door uh, de Annie M.G. Schmidt juries Maar ja, ik, ik kies een lied wat ik dan weer gehoord heb... in een cabaretprogramma. En wel weer van Brigitte Kaandorp. Brigitte Kaandorp deed namelijk ook in dit huidige programma Bonbonnière... het lied Het is over. Dat is... Onsterfelijk mooi vertolkt in 1956 door Connie Stewart. Nichten roepen dan altijd Connie Stewart, maar laat ik het bij Connie Stewart houden. En het is van Annie M. G. Schmid zelf, geloof ik. Ja, ja, ja. Het is ja, inderdaad prachtig, En Annie M. G. Schmid uiteraard en Harry Banik, de weergeloze componist. En dan loopt door heel die sector van lichte muziek en cabaret loopt de naam van Jenny Ariel. Ja. Ook heel bijzonder. Uh, en daarom vroeg ik... heb je het ook in de, in de creatie van Jenny Arjan? En ja, dat hebben we natuurlijk. Want uh, heerlijk duurt het langs. De musical die dit lied heeft gebaard... Uh, is later, later, later... Uh, in een, zoals wij in goed Nederlands zeggen... in een remake gebracht... met een wisselende hoofdrol. De hoofdrol dus van Connie Stuart Gedaan door Jasperina de Jong... en Jenny Arjan. Nou, goed... En moet, Jenny zit, zit dan nu weer in de musical. Ze doet een prachtige creatie van de oude mevrouw... die het weeshuis bestuurt in de musical Annie. Kortom, het is over. Dat willen we toch nog een keer horen van Jenny Harjol zelf. Nou, ja, We hebben het toevallig gevonden op Spotify. Kan niet missen. Het is over. Hij zegt me niets meer.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 Zijn minderwaardigheidscomplex, zijn sympathie voor Feyenoord, zijn bril, zijn boeken en zijn seks, ze mogen hem hebben. Zijn auto en zijn fotoboe, zijn rothumeur, zijn romantiek, zijn dia's en zijn schuldgevoel, en ook zijn whisky ze mag hem hebben. Zijn politiek, zijn Elsevier, zijn status en zijn overwerk, zijn mop over kapelaans, zijn overhemden en zijn kerk, ze mag hem hebben. En al die reisjes naar Parijs, toen lang ge...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 Ik weet niet of ze van hem houdt, nu wel, maar op de lange duur Ook als hij ziek zal zijn en oud Hij is een kwetsbare figuur, zoals je er maar weinig vindt Nu geef ik, net als in mijn jeugd, mijn speelgoed aan een ander kind Hier is het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 Dat is wat je noemt vertolken, hè? Er zit ook zo'n geniale omdraaiing in. Tot, tot ja. twee derde zingt ze van... Blijf je mag toch hem hebben en dan, dan blijkt, blijkt ze eigenlijk verliefd op hem. En, en, je mag hem hebben, maar maak hem niet sterk. Dus voor elke actrische zangeres is het een, een, een prachtige kluif... om je tanden erin te zetten en hem het heel mooi te vertalken. Ja, ik ben er gek op. Oké. Okay. En van wanneer was dit nou? 56. En toen hadden we al musicals in Nederland. Ja, dat was de eerste. Annie M. Gischmied en Huw Benning. In een, in een serie musicals van Annie M. Schmied, totdat zij er een beetje mee stopte... en werd opgevolgd door Jos Brink en Frank Sanders... die heel vaak worden genegeerd. En pas daarna kwam de hele grote periode... van Joop van der Ende, Daarna Albert, van Linden... en noem ze maar op. En Annie M. Schmied blijft geniaal gewoon die tekst. Prachtig. prachtig. Jacques ja. Dancona. Praat straks nog één keer door. Overspel, bedrog, roddel en achterklap, een levenslange gevangenisstraf, een boete van 66.000 gulden en dat allemaal in het jaar 1700. Rechtshistorica Marie-Charlotte Le Bailly dook in opdracht van het Nationaal Archief in het smerige verhaal van Sophia van Noordwijk en haar moeder, die ook Sophia heette, maar dan Sophia van der Ma. En vandaag verscheen haar boek. Een Haagse affaire, De verloren eer van Sofia van Noordwijk. Je nee, hebt een, een verhaal om je vingers bij af te likken. Hè? Ja, absoluut. Ik had een genot om een boek over te schrijven. Moet het ja, ja, ja, ja, ik zou er nog een paar boeken over kunnen schrijven, want er zitten heel veel laag in het verhaal. Het is een heel rijk verhaal. En ja, je probeert het natuurlijk een beetje inzichtelijk te maken voor de, de lezer. En dat is niet eenvoudig, want dat is, er komt heel wat bij kijken. Het gaat over een moeder en dochter in ja. De, ja, de binnenstad van Den Haag, vlakbij ja. het Binnenhof. Destijds. Echt centraal, dat kan het niet. Eigenlijk uh, hoekje Kneuterdijk, uh, Hoognieuwstraat, waar echt alle koetsen passeren. In het centrum van de aandacht, op een boogscheut van de, van de Binnenhof en de gevangenpoort. Dus, ja. En het loopt slecht met ze af? Ja, helaas wel. Wat was er mis met deze moeder en dochter? Althans, in de ogen van de tijdgenoten. Ja, in het oog van de tijdgenoten. Nu, uh, de dochter uh, die, die had eigenlijk al. Uh, die was eigenlijk al uit uh, allerlei affaires. Uh, ongehuwd moeder uh, geraakt. Dus die heeft eigenlijk al spoedig haar eer verloren. Um, het is echt een verhaal van eer en schande. Verlies van eer en schande. Proberen rechtsherstel te krijgen. Eerherstel te krijgen. Want dat krijgen. vond men toen nog heel belangrijk in Nederland, Ja, eer. absoluut. Ja, eer was heel belangrijk. Ik denk eigenlijk nog steeds vandaag. Het is heel belangrijk. Je gezichtsverlies is, is echt uh, heel belangrijk. Ehm. Um, ja, de essentie is eigenlijk dat, dat um, de moeder is aangeklaagd geweest... vanwege het, het stimuleren van overspel uh, door haar dochter. Dus um, die heeft verschillende affaires gehad. Uh, onder andere met een getrouwde Joodse uh, man. Meneer Pereira. Uh, ja, meneer Pereira, zoon van een rijke Joodse handelaar. Uh, Jacob Pereira, die een van de grote financiers was van uh, stadhouder Willem III. Dus dat, uh, ja, dat is toch wel uh, van belang. Um, en... Um, mogelijke aanleiding tot de affaire is geweest... een testament van de grootouders van Sofia Junior. Uh, die eigenlijk stipuleerde dat als ze zou trouwen... zou ze uh, beschikking krijgen over een som van uh, 80.000 gulden. Wat echt een enorm bedrag is voor die tijd. Want we denken gulden, maar eigenlijk moet je daarbij. In feite moet je denken in de orde van miljoenen, miljoenen, miljoenen ja. nu. En die moeder wilde niet dat ze trouwde? Nee, die wilde, althans, dat is, dat is wat de van Lennep, uh, Jacob van Lennep... die in de 19e eeuw eigenlijk al een, over het verhaal schreef, uh, ervan maakte. Uh, en ook de, de rechters uh, in de zaak die dat eigenlijk zo zagen. Dus dat, dat de moeder zou hebben gepoogd om te voorkomen dat de dochter zou trouwen... zodat ze dus nog altijd het vruchtgebruik over die enorme som zou kunnen blijven behouden. Maar je moet natuurlijk ook bedenken dat het een tijd was waarin ze uh, op zich... Ze ze waren heel rijk, maar ze hadden eigenlijk geen beschikking tot baar geld. Want het was een, een tijd van geldschaaste. Dus ze hadden wel goederen, ze hadden die huizen, ze hadden obligaties. Maar ze hadden eigenlijk geen contant geld. Dus het was altijd het spelletje met de schuldeisers. Van hoe proberen we dat op te lossen? Oh ja, we gaan weer wat obligaties belenen. Dan kunnen we net het eind van de maand redden. Want ja, je moest natuurlijk ook... Ja, die representatie, je moest die façade hoog houden. Uh, en ja, dus, dus dan kwamen ze eigenlijk in een soort van spelletje met, met dat geld. En daar zijn ze, denk ik, ook de fout in gegaan. Is uh, niet zozeer dat overspel, want ja, dat was eigenlijk schering en in inslag. Oh. Uh, ja, ik heb ook kunnen aantonen dat het. Ja, <laughs> dat is uh. nog altijd waarschijnlijk. Eentje oude eeuw. Ja, natuurlijk. Maar uh, het is ook. Kijk, het is ook het, uh, het, het, het figerende recht natuurlijk. Dat overspel natuurlijk veel, veel zwaarder aanrekenen dan wij nu dat, het raar, dat het raar is als je het leest, dat uiteindelijk die moeder wordt tot levenslang veroordeeld en ja. de dochter die dat overspel dan pleegde met die Joodse zakenman, die uh, komt met de schrik vrij. W waarom werd het die moeder zwaar daaraan gerekend? Nu, omdat het dochter? in die tijd het, het stimuleren van overspel of het gedogen van overspel was eigenlijk veel erger in de ogen van de tijdgenoot. Dan van, van echt de, de, de criminalisten, dus de, de, degenen die erover, die, die erover schreven, uh, dan het eigenlijk plegen van het overspel. Dus er stonden ook veel zwaardere straffen op. Dus eigenlijk had er ook, ze had ook de doodstraf kunnen krijgen. Dat is dan niet gebeurd. Ze, ze is eigenlijk financieel uitgekleed. Maar wat haar. Denk ik, het meest genekt heeft is eigenlijk die financiële malversaties. Omdat ze op een gegeven moment in die obligaties ging handelen. Die, die, uh, die Joodse zoon of die minnaar, zeg maar, die, die pikte eigenlijk obligaties van zijn vader. Uh, en daar gingen ze een handeltje mee opdrijven. En daar zijn ze eigenlijk mee tegen de lamp gelopen. Mm. Dus op een gegeven moment heeft vader de, de vader heeft zijn zoon eigenlijk aangeklaagd. Hij heeft gezegd: van ja, die, die gooit nu echt te veel geld over de balk. En toen kwam van het een tot het ander. Ja, dus die zoon is eigenlijk eerst opgesloten. Die, die, die vader heeft gevraagd mm. aan, het, aan het justitiehof en het Hof van mm. Holland: van goh, mag die alsjeblieft eventjes weg. En toen is het balletje gaan rollen. rollen. Uit het boek blijkt dat uh, de Den Haag in die tijd... Een, uh, de, ja, veel rollen en achterklap kende. De, u heeft het over het... Haagse Roddelcircuit, dat, ja. dat bestaat nog steeds, kan ik u verzekeren... Ja. maar toen was het misschien anders. Ja. Er waren uh, pamfletten, er waren uh, gedichten, ja. uh, soms... Le lees eens wat voor. Ja, ik heb de, ja, er zijn er heel veel, want dat is eigenlijk wat ik heb kunnen bijdragen... ten opzichte van, uh, van, Lennep, van, van Lennep en, en zo, die, die vooral de procesdossiers heeft bekeken. Uh, ja, een mooie, en daar, daar zie je direct het verneinigen aan, aan die gedichten in... is de is volgende, een klein stukje... Uitgelezen, lieve feitje, allerzoetste koning bijtje... en de allergrootste plaag van de jonkers van Den Haag. Zie eens hoe ze vloersje spinnen, omdat gij ze niet woudt winnen. Woud minnen, Ziet eens hoe nat hun venijn, zij staag in uw rapen zijn... Dus het is eigenlijk heel duidelijk, ja, die jaloezie, zeg maar. De, want ik denk ook dat, dat het een heel mooie vrouw moet zijn geweest. Ook als je het meda medaillon ziet, dat, dat nog bewaard een, een is. Een wulpse dame. Ja, echt een zei, wilpse dame, inderdaad. Ja. Ja. En, ja. en wie schreven dit soort hekeldichten dan? Ja, dat waren gewoon uh, straatdichters. Dat, dat werd eigenlijk zo verkocht. Dat werd echt met de hand geschreven ook en zo doorverkocht. Uh, en gauw, gauw doorverteld, want het zijn allemaal gedichten op rijm. Dus het was makkelijk te onthouden. Dus je kon het heel makkelijk zingen. Goh, ik heb weer eentje gehoord. Een beetje zoals je nu moppen zou tappen, maar echt op een hele lelijke manier. Want ze mm -hmm. zijn echt, het wordt echt compleet door de mangel gehaald. Mm -hmm. En ja, ik zou niet in haar schoen hebben willen staan. Uh, eerdere uh, auteurs, u noemde Jacob van Lennep al, ja, die komen een beetje allemaal uit de calvinistische, moralistische hoek, Veroordelen vooral die twee vrouwen. Ja. Bent u tot een andere conclusie gekomen? Ja, in zekere zin wel. Uh, kijk, uh, op zich, de, de, de feiten kun je min of meer ja, die, die kun je niet ontkennen, want uh, die, die zijn er wel, alleen wij kijken er anders naar. Uh, maar vooral um, van Lennep, die, die was natuurlijk, die moet je ook plaatsen in de 19e eeuw, in die, in die, in die eeuw van zeden en moraal. Maar het is eigenlijk ook een dubbele moraal. En ik heb denk ik kunnen laten zien dat het niet alleen maar uh, die, die, die, uh, die dubbele moraal is, maar vooral ook. Um, dat ze gepoogd hebben eerherstel te krijgen. Want dat is wat Van Lennep helemaal niet gezien heeft. Want ze hebben toch alles geprobeerd om toch nog gerechtigheid te krijgen. En dat is iets wat ik in het boek zeg maar, heb Waarom, kunnen laten op zien. op een manier geëmancipeerde vrouwen. Ja, eigenlijk wel. Terwijl, terwijl Van Lennep een beetje als eerder domme dom blondjes, eigenlijk, zou ik bijna zeggen... Goed, dat wordt proberen dan te, te, te poneren. Helemaal weer legt. In een Haagse affaire, de verloren eer van Sofia van Noordwijk... Vandaag verschenen bij uitgeverij Balans van de hand van Marie-Charlotte Le Bailly. Dank voor uw komst. Jacques Dancona, de hamvraag. Ja, ik ben er nog, ja. Wie gaat het winnen morgen, de Annie M. G Schmidt uh, Dat zal een naam zijn die wij niet kennen uit het cabaret. En waarom kennen we die niet? Omdat de uitvoerende, althans, niet in de cabaretsector zit. Je weet wie het is. Ik heb sterk de indruk dat ik dat weet, ja. En hoe weet je dat? Ja, informatie uh, die ik nu niet prijs kan geven. <laughs> nee, hou op, Max, hou op. Ben je het eens met de keus? Uh, ik ken het lied niet. Nou, ik heb dat programma maar... niet gezien. We laten ons verrassen. Ik ook. Wat is het laatste nummer dat je voor ons hebt uitgekozen? Dat is de zwarte doos. Ja, zul je zeggen, dat is een nummer... Klinkt niet wordt luchtig. Gezucht. Nee, natuurlijk niet. Ik kies, ik kies absoluut geen luchtige nummers. Dat past helemaal niet bij me. Ik kies nummers met inhoud, nummers met kracht. Uh, het is een stuk van uh, Jacques Kleuters als auteur. En let op de brug, Jacques Kleuters is de voorzitter van de jury, de jury... van de Annie M. G. Schmid prijs ja. en het wordt... en wie zingt het? Sorry? Wie zingt het? Uh, We gaan het draaien namelijk. is van kies van, van, van, van Adele Bloemendaal. Okay. Ja, want daar heb ik het nu over. Hè? De Zwarte Doos. De Zwarte Doos... Compositie Martin van Dijk is ook in het land te horen in de creatie van Sanne Walders de Vries en Paul Groot. En ook weer Martin van Dijk aan de Vleugel, De Zwarte Doos. Er is een vliegtuig neergestort vlakbij een bos. Het is daar straks verdwenen van het radarscherm. De brokken liggen rond tot aan de snelweg Bern De lijken ruiken naar Parfum en Calvados de Reddingsploegen zoeken naar de zwarte doos Een flight recorder waar het laatste uur op staat Vertelt de rampenonderzoekers schaamteloos Wat of een vliegtuig voelt dat net te platter slaat Ook in mijn leven vonden heel wat rampen plaats hoe vaak verdween ik plotseling niet uit het zicht mag ik weer eens in stukken in het ochtendlicht Juist als het goed gaat, word ik tegendraads En ieder loop te zoeken naar die zwarte doos Die zwarte gast die straks mijn vluchtgedrag verklaart Tot dan verzinnen de experts maar schaamteloos Hoe of het voelt, over de kop slaan met zo'n vaart Ben ik steeds na elke val weer opgestegen? Vloog zingend met hernieuwde kracht omhoog. Bij elk faillissement hield ik mijn ogen droog. En ook een felle brand ben ik gehard ontstegen. Nooit in het vuur gaan zoeken naar die zwarte doos. Ik wil niet weten wat mijn vluchtgedrag verklaart. Noem mij maar onbetrouwbaar en gebetenloos. Mij krijg je niet kapot, dat ligt niet in mijn aard. Teller Bloemendaal, De Zwarte Duits, met prachtige variaties op het uh, thema vluchtgedrag. Dank voor je komst en de muziek die je hebt uitgekozen, Jacques Ancona. Met groot genoegen. Met het oog op de lente. Ja. Martin Melgers. Met Martin Melgers. Nou, vandaag kregen we dan voor het eerst een beetje het lentegevoel. Lekker zonnetje op mijn uh, balkonnetje. En uh, ja, dat lentegevoel, dat merk je meteen ook in het dierenrijk. Martin Melgers, voormalig stadsecoloog van Amsterdam... neemt u deze dag in het oog mee op zijn lentereis. Uh, goedenavond, Martin. Ik goedenavond. begrijp dat er veel gesparten en geplons was in de kleine slootjes vandaag. Uh, het begint te komen. Het ijs is uit de sloten en de snoek gaat nu als eerste paaien. Dat is eigenlijk geweldig geregeld in de natuur. Dat zij als eerste hun kuit opzetten. En dat doen ze dan voor hun prooivissen dat doen. En dat doen ze dan vooral in de ondiepe slootjes. Eh, waar de mannetjes het eerste arriveren. Die heb ik te zien. Maar het wachten is nog even op de vrouwtjes. Ja, morgen lijkt is het ook no nodig. Ja, die zijn heel nodig. <laughs> maar morgen is, uh, is het de hele dag zonnig. Dus ik denk dat ze dan wel uh, naar binnen zwemmen. Er zijn vaak enorme joekels. Die van een meter die je dan een hele klein ondiep slootje ziet. En hoe gaat het dan, die bevruchting van, uh, van snoeken? Nou, ik, ik zie ze altijd eigenlijk op dezelfde plek. En dat weet ik omdat ik mijn leven lang al in hetzelfde slootje kijk in de Amsterdamse bos. Daar, daar stroopte ik ze vroeger als jochie uit en mijn oma had ze op, maar dat zeiden. Uh, nou, die mannetjes wachten die vrouwtjes op, dat heb ik dus nog niet gezien. Nee. En die zwemmen dan met hun flanken tegen de vrouwtjes aan... en uiteindelijk met hun staart onder haar staart en dan... Uh, zet het vrouwtje kuit af. En de mannetjes die spuiten het hond eroverheen. En dat uh, landt dan allemaal op waterplanten en rietwassen. Waar ze eitjes dan vast plakken. Maar, ja, maar dat is morgen als, als de vrouwtjes ja, komen. Uh, ja, de, de, de, deze week laten we het zo zeggen. Maar het leuke is uh, van die snoeken dat het normaal gesproken hele schuwe dieren zijn. Maar bij paaien, daar letten ze nergens op. Ik heb wel meegemaakt dat ik uh, onderzoek moest doen in een rietkraag. En dat ik er in mijn waterpak stond en dat ze tegen me aanswommen. Het is echt zo, voortplanting uh, zet alle verstand op nul. Dat is een bekend fenomeen, ook ja. bij snoeken. Ja. Dankjewel, Martin. Je bent er morgen weer bij John Jans van Galen. Ik uh, wens u een goed weekend en uh, ja, die snoeken ook. Veel, uh, veel activiteit gewenst. Goedenacht, vrienden. het wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette